Wel, alle raven, hij is weg. Wat zullen we nou hebben? Paulus is verdwenen. Nee, ik ben er nog. want jullie kunnen niet meer zien. Dat is sterk. Hij kan echt over het. Hij heeft ons niet voor de mal gehouden. Ik ben blij dat jullie dat nou inzien. Let op, hier ben ik weer. Maar dan komt die zomer uit het niets tevoorschijn. Wel, wel, Paulus. Ik moet zeggen dat we diep onder de indruk zijn.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 Ja, dat zal zometeen wel gebeuren. Of, of. Nee, dat gebeurt niet zometeen. Dat wordt pas aanstaande woensdagavond.